Goedenavond, ik ben Zit en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlanders die in Niger zijn moeten binnen blijven... zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het reisadvies is rood sinds de staatsgreep vorige week. Frankrijk is al bezig hun inwoners weg te halen. Niger is een oude kolonie van Frankrijk... en de sfeer richting de Fransen is de laatste tijd niet zo best... zegt onze correspondent. Zondag gingen duizenden mensen straat op. De Franse ambassade werd bestormd, vernield. Hè? Er werden leuzen geroepen, weg met Frankrijk. Of de Nederlanders ook mee kunnen met die Franse terughaalactie... is. Onduidelijk, voor zover bekend zijn er 25 Nederlanders in Niger. De Fremantle Highway kan veilig worden versleept naar de Eemshaven in Groningen. Dat zegt bergingsbedrijf Boscalis. Volgens het bedrijf is dat de snelste route om het vrachtschip van zee af te krijgen. Of het schip ook echt naar Groningen gaat, moet nog beslist worden. De vogelgriep die vorige week werd ontdekt op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen... blijkt een nieuwe variant van het virus te zijn. Dat heeft de Unie van Wageningen onderzocht. Het was de eerste uitbraak van vogelgriep sinds februari. Ruim 11.000 kippen werden geruimd. Volgens de Unie is het een gevaarlijke en heel besmettelijke variant van de vogelgriep en gaat hij nu ook rond bij kokmeeuwen. Het is hoogzomer, maar de laatste dagen merk je daar weinig van. De regen komt met bakken uit de lucht. Extra zuur is dat als je met je vrienden op een jongere camping zit. Hier in Zeeland zijn ze die regen spuugzat. Het is één vieze blubbenbende hier ook. Het is vies, het is nat. Uh, alles is lek, alles is kut. De komende dagen blijft het regenen. Deze campinggast die trekt nog een biertje open en die maakt er maar het beste van. Ja, merk daar eigenlijk niet veel van. Zit hier de hele dag een beetje bier te drinken als het nog om tent zit te droog? Dus... Maakt het allemaal niet uit. Komt wel goed, ja. Het weer. Nu af en toe nog een bui, maar de zon breekt steeds vaker door. En later wordt het droog. Het is maximaal 21 graden. Morgen begint de dag met regen. Later zon en onweer. En dan is het een graad of 22. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Jazz bij ZFM op de zondag uh, 30 juli. Het is een beetje triest buiten, het waait. Het is, uh, nou, dan maar lekker aan de radio met lekkere jazzmuziek. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. Uh, vandaag staat het helemaal in het teken van, uh, van de jazzmuziek. En, uh, en, en zeker in het bijzonder van een uh, instrument... wat heel vaak in de jazzmuziek gebruikt wordt. En dat is de saxofoon. zometeen uh, meer daarover... Nu verder met uh, Sony Rollings. <tied> You Don't Know What Love Is van het album Saxophone uh, Colissus. Uh, Rowlings uh, is een Amerikaanse saxofonist. Hij begon uh, eigenlijk uh, als pianist en stapte later over uh, op de alt-sax. En dan greep hij in 1946 uiteindelijk over naar de tenor-sax. Zijn eerste plaatopname was uh, in 1949 met Babs Gonzales. En dit was een, uh, van zijn album Saxophone Colissus met uh, Tommy Flanagan op uh, piano Doc Watkins op bass en Max Ross op drums. En dat uh, volgende wat ik klaar heb staan op deze prachtige... Nou ja, prachtige zondag. Beetje grijze zondag. Is een, uh, een zo Nederlandse jazzzangeres. Uh, yes en dat is uh, Anne Burton. Geboren in Amsterdam. En uh, ze zong vooral ballets. En had een groot respect voor de tekst. Ze was naast uh, Rita Reis en Geetje Kuijs. Want de belangrijkste naoorlogde jazzzangeres van Nederland. Ik heb een mooie uh, nummer uitgekozen. Het is uh, Sunny klassieke jazznummer en het was gezongen door Ann Beurten en ze wordt begeleid door Louise van Dijk en uh, Piet Noordijk op saxofoon Sunny Yesterday my life was filled with rain Sunny You smiled at me and then it eased my pain Now the dark days are gone And the bright days are here My sunny one So sincere Sunny one so true I love you Sunny Yesterday my life was filled with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 The sunshine bouquet, sunny, thank you for the love you sent my way, you gave to me, you're all ample and now I feel like I'm ten feet tall, sunny one, so true. Anne Burton met het nummer Sunny. Het grappige wat we wel over haar te vertellen is dat ze eigenlijk nooit een zangles heeft gehad, maar ze luisterde naar Amerikaanse zangeressen zoals Doris J., Ella Fitzgerald en Sarah Vaughan. Later was Billie Holiday een inspiratie voor haar. Wel grappig dat. Zo'n stem nooit zangles heeft gehad. Als het thema saxofoon is in de uitzending, dan mag zeker één grote uh, jazzmuziek niet missen. En dat is uh, Stan Kets. Ik heb een prachtig nummer uitgekozen van het Stan Kets-kwartet. En het heet All the Things You Are. Thank you. Mm-hmm. Ben Webster uh, met The Touch of Your, mind, uh, sorry, touch of your Lips. En het is van het album Ben Webster meets Oscar Peterson. Dus uh, Oscar Peterson op uh, piano. En uh, Benjamin Francis Webster, zoals hij helemaal heet op uh, saxofoon. Um, nou, het thema is uh, saxofoon, zoals gezegd. Een uh, saxofoon, kortweg sax, is een blaasinstrument... met een konische en meestal S-vormige buis. Met een sopraansax is hij natuurlijk helemaal recht. De saxofoon wordt uh, niet onder de koperblazers gerekend... ondanks hij wel een, uh, vaak een koper uh, kleur heeft. Maar zoals alle rietblaasinstrumenten tot de houtblazers. De saxofoons hebben een konische boarding. Ze worden van het mondstuk naar het uiteinde toe breder. Het riet begint te trillen bij het blazen. Zo ontstaat het geluid dat daarna door het andere deel van het instrument gaat. En drie grote delen van de saxofoon zijn het mondstuk, de hals en de beker. Uh, de saxofoon is uitgevonden door een, uh, een Belgische meneer. Uh, eind vorige eeuw. Uh, het is eigenlijk een, een prachtig instrument... wat heel veel in de jazz gebruikt wordt. En zo ook uh, bij, de, bij, de, bij de volgende die ik klaar heb staan... Dat is ook een, uh, een fantastische Amerikaanse uh, tenorsaxofonist. Zijn naam is uh, Dexter Corden. En ik heb het uh, nummer uitgekozen: Tanja. En dat is geremasterd in 2015. En dit nummer duurt uh, 18 minuten en dat is schijnbaar iets niet goed met deze opname. Omdat de drums heel erg in de voorgrond is en de, de andere instrumenten bijna niet hoorbaar zijn. Daarom uh, nog een paar weetjes over de saxofoon. De saxofoon werd uitgevonden in 1840. En hij werd ontwikkeld door de Belgische bouwer van muziekinstrumenten, meneer Adolf Sax. Hij leefde van 1814 tot 1894. Alfred was al uh, heel erg met instrumenten bezig. Hij heeft ook verschillende koperinstrumenten gemaakt. En deze ook verbeterd. Totdat hij op het idee kwam om uh, van een klarinet het mondstuk te nemen. En die op een uh, koperinstrument te plaatsen. En daarna heeft hij de saxofoon uh, verder doorontwikkeld. Nou, zoveel over de saxofoon. En uh, nu naar de hopelijk een opname die wel uh, goed is op mijn uh, USB-stick. En dat is uh, Blossom Diary met het nummer It's Love. Then why have I fought it? What a way to feel I could touch the sky What a way to feel I have found my guy It's love, at last I've someone to cheer for It's Love, at last I've learned what we're here for I've heard it said You'll know it when you see it Well, I see it And I know Van Blossom Diary. Als je het over de saxofoon hebt, en uh, we gaan het nog even over de saxofoon hebben, mag zeker één nummer helemaal niet missen als je het, uh, een programma daarmee vult. En dat is het, uh, het nummer uh, Take 5. En Take 5 is een jazznummer. Uh, het is groot geworden door het uh, Dave Brubeck Quartet. Het nummer is vrijwel de allergrootste hit van het kwartet en is te vinden op het album uh, Time Out. Ik ga zometeen ook van dit album uh, uh, Take 5 draaien. Maar ik wil nog wel wat dingen erover vertellen eigenlijk... want het is wel een uh, bijzonder nummer. Het nummer is geschreven door oud-saxofonist uh, uh, Paul Desmond... en kenmerkend voor het nummer is zijn vijfkwarts maatsoort... waaraan het nummer zijn naam ontleedt, Take 5. De heldere en uh, modieuze, of melodieuze saxofoonpartij van Paul Desmond... de lange drumsolo drum van Joe Morello in het middendeel... en de pianopartij... Uh, kenteken het nummer Take 5. Hoewel Take 5 niet de eerste jazzcompositie was die in deze maat zo geschreven is, is het wel de eerste die in de Verenigde Staten echt bekend werd. Het nummer is vaak gecoverd en veelvoudig gebruikt in films en televisieprogramma's. Desalniettemin uh, Take 5 van uh, Dave Brubeck. Take 5 van Dave Brubeck. Wel een van mijn uh, favoriete jazznummers. Het is zo kenmerk. Iedereen kent het ook eigenlijk wel. Uh, we zijn alweer bijna aan het einde gekomen van uh, de zondagochtend jazz bij ZFM. Elke zondag van 10 tot 12. Mijn naam is Marco en ik vind het heel fijn dat u luistert. En ik wil graag dit uur afsluiten met eigenlijk ook wel een hele bijzondere Nederlandse saxofonist... Het is een uh, saxofonist hier uit Haarlem. Hij heeft zelfs zijn eigen stambeeld heeft hier staan in de Engelastierstuin in, in Haarlem. Een bronzen beeldje samen met, uh, met uh, Ray Deetje Kaart. En uh, het is, zijn naam is uh, Ruud Brink. En Ruud Brink is wel een hele bijzondere saxofonist. Hij heeft ook uh, verschillende prijzen gewonnen. Waaronder ook uh, de Bird Award. Eigenlijk naar, naar de Bird. Charlie Parker, een van de bekendste jazz saxofonisten natuurlijk. En die zou hij eigenlijk krijgen uit de handen van Stan Getz op het North Sea Jazz Festival. Echter uh, 15 dagen voor de uitreiking overleed Ruud Brinks. De onderscheiding werd uh, door Stan Getz uitgereikt aan zijn zoon uh, Ruud Brink junior. Dus wel een heel bijzonder. En uh, ik heb een album uitgekozen, Swinging, Bopin and Burning... van uh, Erik Ineke. Natuurlijk ook een hele bekende Nederlandse jazz drummer. En het nummer heet uh, Hersey Bay. Zo gezegd, het laatste nummer dit uur. Ik hoor u graag terug in het tweede uur. Jazz yes, met ZFM.